Maar ja, maakte ook wel dingen mee uh, wonderen. Oh ja, vertel. Wat voor wonderen heb je meegemaakt? Nou, soms dan had mijn moeder helemaal geen, uh, geen cent meer te makken. Hmm. Zoals we dat nou maar noemen. Ja, wat vond het wel moeilijk. Want jouw vader was al heel jong overleden, hè? dacht ik. Kan ja. je daar iets over vertellen? Uh, ja, ik was uh, vijf toen mijn vader overleed.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 Uh, we hebben brood over. Nou, en dan kwam hij met het meest luxe brood die, dat je maar kan voorstellen. Nou ja, en dan, dan at je weer maanden brood, of al tenminste een weken brood. Ja, dan kwam die man net op het goede moment een ja. hele voorraad broden brengen. Ja. Voor de Friese. Ja, wat fijn hè? Ja, heerlijk. Dus je, je hebt echt ervaren dat God voor je zorgt. En vooral ook het, voor het gezin, voor je moeder in alle opzichten. En heb je daarin nog meer bijzondere voorvallen?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 That's a word that will bless you.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 Dus dat zijn conferenties waar de speciaal ook een kinderprogramma is in een tienerprogramma. Dus het is een volwassenenprogramma. En dan voor de kinderen en de tieners hebben ze een apart programma. En daar leerde je dan ook heel veel in de relatie met de Heer Jezus. Oké, okay. okay. nou, dat is wel een rijkdom. Ze is zo heel jong dat uh, kan meekrijgen. Maar het was misschien ook een gemis dat je vader er niet was. Hoe heb je dat dan een plek kunnen geven? Want de, ja, de Heer Jezus is dan je beste vriend...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 down.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 the next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 Du weißt es schon hm, Was ich auch fühle, du wirst verstehen